De VVD Rosenthal en de CDA knapen. Zij worden minister en staatssecretaris op Buitenlandse Zaken. Als alles volgens plan verloopt, staat het nieuwe kabinet volgende week donderdag... op het bordes bij koningin Beatrix. Rutte kiest voor ervaring met vier bewindslieden uit het huidige kabinet... en drie oud-bewindslieden. Door de weekendafsluiting van de A2 is het vandaag opnieuw erg druk op de omliggende wegen. Op de A15 stond aan het begin van de middag bijna 20 kilometer file... En omdat veel mensen probeerden om sluipwegen te vinden, liepen ook de binnenwegen snel vol. Om de A15 en de A27 te ontlasten, kregen automobilisten van Rijkswaterstaat het advies om via de A15 en de A12 te rijden. De A2 richting Utrecht is tot maandagochtend dicht. China heeft nu ook de laatste Japanner vrijgelaten die vorige maand werd opgepakt tijdens de diplomatieke ruil tussen de twee landen. Hij zat samen met drie landgenoten vast, omdat ze zonder toestemming zouden hebben gefilmd in een militaire zone. China en Japan hadden toen al ruzie, omdat Japan de bemanning van een Chinese vissersboot had gearresteerd in betwiste water. Dan het weer vrijwel overal zonnig, alleen in Zeeland nog wat lager aan de bewolking. Op De Wadden een vrij krachtige oostenwind en een middagtemperatuur van 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden.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 Zaterdagmiddag even na twee uur. Goedemiddag en welkom bij op Zaterdag bij C.U. Ja, de Turkije-gangers zijn weer terug. Ja, goed hè? Daniel, goedemiddag. Goedemiddag, uh, Rob. Zo ben je in een pot uh, Pindakaas gevallen ofzo zo. Dat kan je vragen? <laughs> ja, geweldig. Ja, ja, uh, ja, Jij bent in een pot uh, Nutella al beland, de denk ik. Ja, nou, nou? het ziet er uh, gekleurd uit hier ja. in de studio. FM <laughs> voor Zandvoort en de regio. Inderdaad een nieuwe aflevering van Zandvoort uh, op zaterdag zonder Albert-Jan vandaag, want die heeft een feestje. Wat een rust hé. Wat een rust en jij mag het vanmiddag drie uur lang met mij gaan doen. Nou wel gezellig toch? Ja toch. Wat gaan we doen? Ja dat wilde ik net aan jou vragen. het we dat weet jij wel. We gaan naar het Park Zandvoort. Uh, Jaap, om, uh, Jaap Koper. Jaap Koper voor de, uh, voor de kwalificatie van de formule, uh, finale race, sorry. Finale races, <laughs> de races en de kwalificaties. Ja. Voormorgen. Voormorgen? hebben we nog voetbal op. Live, live op tv te zien trouwens. Ja, aan, da? Altijd leuk, maar daar vertellen we straks over nog. Oh, okay. Maar uh, hebben we ook nog voetballen hier? Ja, we gaan vanmiddag voetballen. SV Zalvoort speelt vandaag thuis. Thuis. Oh. Een wedstrijd tegen de Amsterdammers. AFC die is op bezoek hier. Nou, top, leuk, gezellig. En jouw Vanes die weet er alles van. Zo dadelijk om half drie gaan we hem over deze wedstrijd bellen. Dat is mooi. En verder hebben we het gehoord van uh, Roy van Buringen. Het kunstverstijn gaat waarschijnlijk niet meer door. Okay. Overzet. Cultuurfonds heeft de stekker eruit getrokken. En uh, uiteraard willen we daar alles over weten horen. in het derde en laatste uur van dit programma van Roy van Buringen. Ja. En uiteraard hebben we heel veel lekkere zomerse muziek. Wat het zonnetje schijnt. Dat ja, hebben we goed. meegenomen uit Turkije. Ja, joh. Dat is goed. Hier is Sia met de hits Clap your hands.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 was de single uit de jaren 80 van Hollow Notes. Je hoorde out of touch. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report En we gaan over naar Jaap Koper. <laughs> Jaap op Circuit Park Goedemiddag Jaap. Ja, goedemiddag heren. Hallo dan. Ja, eh, als ik eh, kijk naar buiten dan uh, denk ik, nou jullie hadden net zo goed uh, ook uh, hier uh, jullie vakantie kunnen vieren. Nee, maar dat hebben we precies zo gepland dat we dan weer terug zijn natuurlijk. Ja. Dat we weer terug zijn, dat hebben we net ja. zo gepland. Ja, Nou ja, goed, het, het, het, als je met een beetje fantasie dan zou je je kunnen wanen in Turkije. Ja, dat doen we ook. Ja, dat doen we ook. Zonnige omstandigheden, alleen de temperatuur blijft lachen. Ah, jij ja, zit op het uh, Turkse circuit in ja. uh, Zandvoorts. Uh, nou, zo erg is het ook weer niet. Nee, het is, uh, het is goed, uh, goed te uit te houden nu op deze zaterdag. En waarschijnlijk zal het morgen uh, ook uh, wel van dit weer zijn. Dus uh, ik neem aan dat het circuit, en niet alleen het circuit, maar ook uh, de sponsor van, de, van deze finale races, een bouwmarktketen, Formiro genaamd. Uh, misschien daar ook wel hun kaarten erop hebben gespeeld om zoveel mogelijk uh, die races onder de aandacht uh, te brengen. Het is uh, het uh, laatste weekend van, uh, van uh, het nationale race uh, seizoen, de Dutch Power Zoals die in de Volksbond uh, wordt genoemd. En we hebben al uh, de eerste race al gehad, heren. Dus. En uh, we kunnen zeggen dat uh, in die eerste race, en dat is van Müllefort, uh, die hebben vandaag uh, hun eerste race uh, gehad. En dan moet ik even naar binnen lopen om te kijken van hoe uh, de uitslag is uh, geweest. Dan zie ik dat uh, Pieter Schotthorst uh, de winnaar is, Roger Jongjans is tweede en Jack Swinkels is nummer drie. Ja, en ik krijg nu het duimpje ook omhoog van uh, de media-coördinator Kees Koning. Dat is ook altijd heel erg leuk om die ik vind dat, dat dat wel erg leuk nee de wedstrijd op zich heb ik uh, even bekeken en uh, Schothorst had uh, voortdurend uh, wel uh, um, ja min of meer het uh, mes op zijn strot uh, gekregen als je het uh, in de figuurlijke zin uh, krijgt van uh, Rogier Jongejans. maar die werd in, uh, de, in de voorgaande wedstrijd al Benelux kampioen en nu is uh, Rogier Jongeans ook Nederlandse uh, kampioen dat was uh, nog uh, voor deze wedstrijd nog niet uh, beslist niet helemaal beslist maar uh, het was wel zo dat uh, het er wel een beetje aan zat te komen voor deze Rogier jongen jans En het is een, uh, ja, een voor, voor de Formule Porte is dit uh, voor dit jaar een beetje een bedenkelijk uh, verhaal geweest. Tien auto's uh, reden er uh, nu rond, maar dat is nog altijd veel beter dan wat we met de paasraces hebben gezien. Toen reden maar vier van deze auto's uh, rond in het veld. Minder dubbele. Uh, ja, het is uh, wel wat meer uh, geworden. En nu hoor ik ook dat er uh, een aantal mensen zijn aangetrokken een aantal uh, rijders uh, van leer uit die, uit die klasse die uh, proberen het uh, bij de karters uh, onder de aandacht te brengen dat uh, dit een hele mooie klasse is om echt uh, met het uh, racen vertrouwd uh, te raken als het gaat om open auto's dus uh, in die zin uh, wordt er nu het een en ander aangedaan, dus wij zijn een aantal uh, mensen als ambassadeur uh, voor aangetrokken om deze, ja, deze klasse te promoten uh, dat is uh, kant 1, uh, dan heb ik uh, kant 2, dat is uh, toch wel wat meer het uh, serieuze verhaal. Uh, natuurlijk weten we allemaal uh, dat er nog iets uh, aan de hand is met uh, ontwerpvergunningen van, uh, van het uh, circuitpark Zandvoort voor, voor meer geluidsdagen. Uh, er wordt ook uh, ja, in dat uh, verband wordt er uh, bezwaar gemaakt door de stichting Geluid in de Zandvoort. Maar als ik dan uh, bijvoorbeeld als vandaag dan weer ook een andere stichting aan het werken zie, stichting Race tegen Kanker, dan denk ik ja, uh, dat is de andere kant van het verhaal. Uh, dat zijn kinderen die hier komen en die worden dan een dag uh, vermaakt. Uh, ik heb dat dus, dus nu uh, zo'n volder in uh, mijn handen gekregen en de glimlach die bij deze kinderen dan uh, terugkomt vergoedt dus een hoop. Uh, dat, is, uh, dat is dan uh, de andere kant van het verhaal. Dus uh, Ik zou bijna zeggen, uh, weet uh, waar je over praat als je bezwaren maakt uh, tegen iets uh, wat je een ander dus weer zou ontnemen. Dus dat is uh, de andere kant uh, van het verhaal. Uh, voor, deze, voor dit moment gaan we straks de Youngtimers aan het werk zien. Dat is de eerste race. Ook voor deze rijders geldt dat het het finale weekend is. Normaal gesproken zijn dit auto's die we in een andere hoedanigheid zien bij de DNRT. En nu mogen ze tijdens deze finale races op een echt A-evenement in actie komen. En dat gebeurt dus nu met een aantal oude automobielen. En, uh, ja, een aantal oude Porsches, een Ford Mustang, een oude Commodore uh, die we in het uh, ja, eind jaren 70 hebben gezien. Een uh, Alpine Renault, een oude Ford Mustang waar slotenmaker onder andere ooit er nog gezien zien heeft. Uh, in zo'nzelfde soort type auto dan. Ja, en dat uh, maakt het een, uh, een uh, aardig verhaal ervan voor, uh, voor dit uh, moment. Uh, helemaal uh, hoe het erbij staat met uh, de Youngtimers uh, weet ik ook niet precies. Hoe het uh, staat in het kampioenschap. Wel zag ik een hele bekende naam opduiken in het deelnemersveld. En dat is een man die ooit met Ben Veuge een... Uh, een uh, raceprogramma heeft uh, gemaakt, namelijk Rendell Anselm. Awesome. Hij doet dus ook mee en hij is dus de bestuurder van die Alpine Renault... die we straks uh, aan het werk gaan zien in de eerste Young Race, Rob. Oké, okay, nou in ieder geval leuk dat die klasse uh, vandaag ook te zien is op het uh, circuitpark Zandvoort. Ja. En de andere klassen die uh, rijden, allemaal beslissingen trouwens nog in de kampioenschappen hè, van het weekend. Ja, nou ja, de, dat is misschien straks uh, leuk voor, uh, even voor later. Uh, kijk, er zijn er nog een aantal uh, kampioenschappen die niet beslist zijn... En de meest uh, bijzondere is het uh, kampioenschap van de Dutch de, uh, Renault Clio Cup. Uh, daarover straks uh, meer, maar uh, we krijgen zo direct natuurlijk nog een, uh, een race in de Dutch GT4. Nou, daar uh, zitten de verschillen ook niet uh, echt uh, huishoog uh, van elkaar af. Uh, leider in het uh, klassement daar is, uh, um, en dan moet ik even goed nadenken, het is Phil Bastiaans. Hij uh, is uh, de leider in het uh, klassement. En hij wordt achtervolgd door Duncan Huisman en Christian Frankhout. Op een afstand van zes punten van uh, Bastiaans. Dus ja, uh, dat wordt uh, even kijken van hoe uh, zich dat gaat uh, verhouden in, uh, in, uh, in, in de eerste wedstrijd uh, van uh, dit weekend. En er worden nog, uh, nog dan nog uh, twee wedstrijden afgewerkt. Uh, Namelijk uh, nog een race over twaalf ronden. En natuurlijk uh, de halfrace uh, op uh, zondagmiddag. Die dan uh, met een rijderswissel onder andere gepaard uh, gaat. Bij de Legends uh, kan ik zeggen dat is... Uh, Peter van der Kolleg, de leider in het uh, klassement. En we gaan kijken hoe dat, uh, hoe dat vanmiddag uh, gaat, uh, heren. Oké, okay, dankjewel Jaap Koper vanaf het circuit. Onze eigen Tasanboy was dat. Stond hij soms ook in de Tasanbocht? Je weet het maar nooit, natuurlijk. Deze plaat is speciaal voor Jaap Koper. Hier is Baltimore en Tasanboy. It's getting to you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 Populaire deszonderes Carol Emeralds. En dit was weer een hit voor haar in Nederland. You're the dead man. En dat allemaal bij uh, Zalford op zaterdag. Dan. Ja, gezellig hè. Sint-Nicolaas, hij komt er weer aan. Ja, we komen net uit een uh, zonnige vakantie. Ja. En we gaan hem meteen al over Sinterklaas hebben. Wat erg hè. <laughs> Wanneer gaat de goedheiligman uh, aankomen hier in Zalford? Uh, als het goed is 14 november komt hij aan in Zandvoort. En dan uh, gaat hij met de boot uh, komt hij aan op het strand weer. En dan gaan, we, dan gaan we weer een heel groot feest vieren, denk ik. Hier in zo heel Honderd. groot feest. Heel ook weer in de sportal, een feest ja. voor, uh, voor de kinderen. Ja, dat, dat, dat gaat ook weer gebeuren. En uh, je ziet, uh, ja, heb, heb er zin in, denk ik. Ik denk het ook. Onweer en alle Pieter komen weer mee. Ja, een stuk of 50 had ik begrepen. stuk uit, uh, of 50? <laughs> zo, hé. Hey, waar had, had hij ze allemaal vandaan? Ja, dat weet ik ook niet. Uit, uit Turkije misschien. Uit Turkije, ja, ja, ja, ja. <laughs> daar zijn ze allemaal zwart, hè? Oh, dat, dat klopt, ik zie het daar, hè? <laughs> nou ja, dat dus op 14 november. Zet het alvast in je agenda. agenda ja. En wat je ook in je agenda moet zetten, iets wat uh, vandaag gebeurt: het wooncafé in Café Nuff. Vindt plaats nog tot aan 4 uh, uur vanmiddag. En iedereen is van harte welkom om daar even een kijkje te nemen. Ik vind het wel voor jou, Rob, een wooncafé. Wooncafé. Ja, ja wooncafé. <laughs> En verder hebben we de finale races nou, worden ze juist Jaap Koper op het circuitpark Zoonvoort. Zodanig gaan we weer bij hem terug. Want de rest van de races gaan we uiteraard ook voor u volgen op de radio. Vandaag en morgen op het circuitpark Zoonvoort. En ook en, op tv morgen. En daarom. morgen op tv Rob. Vanaf uh, kwart over tien uh, tot uh, half zes. Of kwart over tien beginnen we met, uh, met, uh, met het opstarten van de computer. En ja en dan, uh, uh, dan half elf moeten we in de lucht zijn. Half elf gaan we de lucht <laughs> in. gaan we, gaan we knallen. Oké, okay, nou de hele dag dus de races live te volgen op kanaal 45, ja. het tv-kanaal van CFM. Mm. En dan morgen voor alle mensen die houden van kroegentochten, Lena. <laughs> morgen rond je dorp, kroegentocht met diverse opdrachten in de cafés die meedoen. Aanvang is om 1 uur in de middag en om een uurtje of zes dan is iedereen wel zo zat als een kanariepiet. Maar, maar, waarom doe jij dit jaar niet meer op? Nou omdat ik nog ik moet bijkomen van de vakantie, wat draai je daarvan? <laughs> Ik verder, dat vind ik wel van jou wat. Een bingo-middag. We hebben hem net gemist in Turkije. Ja. De bingo-avond. Bingo ja, waar is dat? In plusband? Nee, Het wordt georganiseerd in het gemeenschapshuis door de AMBO. Oh, de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. Het begint allemaal om half drie, dat dus op 19 oktober. En dan op 24 oktober het Krim Kamerkoor, een kerkconcert van Klessen Concerts, vindt plaats uiteraard in de protestantse kerk. Toegang is gratis en de aanvang is om drie uur. Oh. Nou, er staat weer voldoende op de agenda zo hier in Zalvoort. weer voldoende leuke dingen te doen. Wat gaan we doen? En zodanig gaan we voetballen, ja, gaan we Jo van opbellen, want hij is bij de wedstrijd van vandaag. SV Sanford speelt vandaag thuis. Een thuiswedstrijd voor ze. Thuis. Tegen AFC, de Amsterdamse voetbalclub. En Sanford 4 moet ook te spelen, toch? Ja, nou daar gaan we straks ook wel even aandacht aan besteden. Ah, okay, denk is goed. Ik, zo. Is goed. ik kan nergens heen, maar in het zuiden wacht een vrouw nog steeds op mij alleen. Ze heeft flessen vol tequila en flessen vol gin. En dan neem ik mijn gitaar mee en mijn gouden ring.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 Dat was Bluff met de Counter Crows. Je gaat toch niet zingen, hè? Oh, nee, nee, nee, bespaar nee, nee. me dat alsjeblieft. Holiday in spelen. Nou, normaal gesproken, zo rond half drie hebben we Lex van de Oren in de studio. Maar we hebben het vorige week kunnen horen. Lex heeft even een aantal weken vrij. We tof. En het hem natuurlijk van harte. Hij heeft mooi weer, dus hij kan lekker genieten op het strand van het zonnetje. Ja. Eens even kijken naar het weer voor de komende dagen. Na een zeer tegenvallende vrijdag is het op deze zaterdag wel schitterend najaarsweer. De zon schijnt volop en het blijft droog. De oostelijke wind waait overweten matig en de temperatuur komt vanmiddag op een maximaal 17 à 18 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder en bij een iets toenemende oostelijke wind, matig over land en vrij krachtig hier aan zee, dat de temperatuur naar een graad of 8. Morgen schijnt de zon van opkomst tot ondergang en het blijft jawel droog. De oost- en noordoostelijke wind waait meest matig over land en vrij krachtig aan zee, kracht 5 à 6 en de temperatuur stijgt in de middag naar maximaal 16 graden. Zondagavond en maandagnacht is het helder en daalt de temperatuur bij een matig en vrij krachtige oost- tot noordoostelijke wind naar een graad of 6. Nou, dan gaan we naar de maandag, want maandag is het opnieuw prachtig najaarsweer. De zon schijnt flink en het blijft gelukkig overal droog. De wind waait matig en vrij krachtig uit het noordoosten en de temperatuur stijgt naar ongeveer 14 graden. Dinsdag is het ook weer mooi najaarsweer. De zon schijnt opnieuw volop en het blijft nog steeds droog. De wind waait uit het oosten tot het noordoosten en het is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt naar maximaal 13 graden. Dan de woensdag en donderdag gedaan, dan zijn er flinke perioden met zon, maar vrijdag is het wat meer bewolkt. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en het is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt naar een graad of 12 à 13. Dus het gaat weer aardig afkoelen de komende dagen. Normaal is er in deze tijd de temperatuur namelijk een graad of 15. Ja, maar waarop, dat is wel goed voor mij. Want ik moet maanden weer werken, werken. Buiten werken, fris en fruitig weer beginnen. Ja, nou, be jij zit top binnen de hele tijd. Aan het begin van de week dan, uh, valt het nog mee hoor, de temperatuur. Dus, uh, ja. Eind van de week dan gaan we weer dalen, dalen, dalen, dalen. dalen. dalen, dalen. dalen, dalen. <laughs> het weer is uiteraard na te lezen op www.metioparagraaf.nl. En dan heb je een mobieltje, David. Dan tik je in www.meteopagina.nl Slash mobiel En dan kan je het weer gewoon volgen uit Sanford en de regio Tot zover het weer Zo dadelijk gaan we naar Joop van Voor de voetbalwedstrijd van vandaag We spelen tegen AFC uit Amsterdam I've made up my mind Don't need to think it over If I'm wrong I am right Don't need to look no further This ain't love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 Het was Adelle in uh, Chasing Pavements bij uh, CFM. We gaan verbinding krijgen met uh, Joop Verens. Die staat uh, bij de wedstrijd van vandaag. AFC uh, Amsterdam. Daar spelen we vandaag tegen. Is even kijken of het gaat lukken. Gaat niet lukken? Nee? Nou, dan draai je toch nog een plaatje. Hier is de en in When Will I Be Famous? We hebben eigenlijk helemaal niks meer van dit groepje gehoord, Daan. Nee. In de jaren tachtig hadden ze een enorm grote hit met deze zingen. When will I be famous? Ja, de vraag van vandaag. <laughs> dan, maar ja, Daan is het gewoon stilgebleven rondom deze boys. Rondom die andere boy is het niet stil. We hebben het natuurlijk over Joop Joop Nets. Nets. Laten we snel gaan naar het voetbal. AFC, daar spelen we vandaag tegen. En we spelen thuis toch, Joop? Goedemiddag. Ja. Goedemiddag, uh, wat lief dat jullie me boy noemen. Ja toch, <laughs> goed hè. <laughs> <laughs> nou, mooi hè. Dat is waar allemaal, Dit is al lang niet meer het geval. Wij zijn de boys of summer, dus uh, ja. Ja, nou ja, goed. <laughs> nou goed. Weet ik niet. <laughs> nee, nee. Maar goed, we zijn bezig inderdaad aan de wedstrijd S.V. Zandvoort tegen AFC. Uh, en dan niet de hoofdmacht van AFC, want dat speelt topklasse, dat is de zondag 1. We spelen tegen het eerste van de zaterdag en dat speelt bij S.V. Zandvoort 1 in de competitie. is dus Dit jaar erbij gekomen. En uh, ja, AFC is niet echt uh, goed begonnen. Maar Sandwood is nog broerig begonnen aan deze competitie. Het gevolg is dat AFC op de negende plaats staat. En Sondvoort met twee punten onderaan. Eén punt onder uh, de nieuwe fusieclub Haarlem-Kennermeland. En ik moet je eerlijk zeggen, we zijn nu net een kwartiertje bezig. Maar Sondvoort bakt er op dit moment niet echt veel van. En veel balverlies. Veel al is uh, het spel op de helft van SW Sondvoort. Er was er straks een schitterende kans voor de spits van AFC. En gelukkig stond Jorrit uh, Smit in het goal en die kon die bal stoppen. Want uh, Boy de Vet schijnt dus geblesseerd te zijn. Ik dacht vorige week dat hij op vakantie was, niks is minder waar. Hij uh, heeft een knieblessure en uh, kan voor ons nog niet spelen. Dus dat kan er ook nog wel bij komen voor het team van, dat nu uh, gecoacht wordt door interimcoach uh, Sander Hittinger. Want uh, uh, Pieter Keur is geopereerd en die is nog steeds niet aanwezig. Hij zou misschien, als het heel even ging, vanmiddag even langs komen, maar hij gaat zich voorlopig niet met de je van S.V. Zandvoort. Goed, wat, wat, wat is de belang? Ja, de belang is voor Zandvoort om eens een keertje nou drie punten te gaan pakken. Want het is in vijf wedstrijden nog niet gebeurd. Twee keer gelijk gespeeld, drie keer verloren. En dat is echt niet het is Zandvoorts. We zijn nu in de aanval. Ba uh, Bas Lemmens aan de rechterkant van het veld speelt uh, Gira Kolla, die speelt terug naar Patrick Koper. Patrick Koper gaat de diepte in naar uh, Maurice Wol. maar die staat op het verkeerde been en kan dus die bal niet bereiken. En de verdediger van de AFC laat die bal lekker over de achterlijn rollen, waardoor de keeper die bal lekker in het spel kan gaan brengen. Nou, zo is het, gaat het echt de hele tijd al. Zandvoort dat kan eigenlijk op dit moment uh, in die 16e minuut uh, niets doen, kan alleen maar stoppen en hopen dat uh, AFC die bal niet achter de kan prikken. Dat is de toestand op dit moment. Uh, graag later weer terug en ik hoop dan met wat gunstiger berichten. Oké, okay, dankjewel, Job Fris voor dit moment. Nou, het zonnetje schijnt buiten in voort. Maandag wordt het ook een hele stralende maandag. Dus uh, ja, voor iedereen die weer aan het werk moet, dat is wel vrij rottig. Maar goed, <maakt>, maakt allemaal niet uit. Een uh, plaat die uh, bij het zomerse weer van vandaag past, is deze. Hier is uh, Ryan Paris en de Dodger Vita. plaat op de achtergrond en dan een graadje of 33 buiten. Oh nee, was, dat was eens. Dat was eens. <laughs> In ieder geval we mogen niet klagen toch over de temperatuur van no, vandaag? No, no, no. Nee, echt niet. Nee, echt niet. dacht ik ook. Hey, maar Rob, wat gaat het hard die tijd? Ja, het is alweer uh, einde van het eerste uur, Dan. Ja, ja, ja. Wat gaan we dan uh, naar nieuws doen? dadelijk gaan we uiteraard weer terug naar het circuitpark Zoonvoorts, naar ja. Jaap Koper. De uh, natuurlijk... volgende race die daar uh, gaat plaatsvinden is de Dutch GT4. Okay. Race nummer 1 over 25 minuten. En die race gaan we uiteraard uh, live volgen op uh, CFM. Gaan we morgen trouwens ook de gehele dag doen hoor. Ja, op televisie ja. en op de radio. En zo, dus, uh, je hoeft er niks van te missen. En we gaan straks nog wel even lekker voetballen. Uiteraard met Joop Veres, het vervolg van de wedstrijd van vandaag. No one knows what it's like to be the bad man. To be the sad man. Behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be fated, to telling only lies, but my dream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 None of my pain and will can show through But my dreams, they aren't as empty As my conscience seems to be That's never free uh, uh, uh, Discover l i l uh, g uh,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 Vandaag werd de laatste 39 meter van de schacht geboord. Toen het doel was bereikt, gingen bij de mijn sirenes af om het nieuws bekend te maken. De komende uren wordt bekeken of de wanden van de schacht nog versterkt moeten worden. Daarna zullen de mijnwerkers één voor één met een ijzeren kooi omhoog worden gehezen. Dat zal elke keer ongeveer een uur duren. Er zijn honderden journalisten naar de mijn in San José gekomen om de reddingsoperatie te verslaan. Ook staan er al veel familieleden van de mijnwerkers op een geïmproviseerde camping. Op Curaçao is zojuist de allerlaatste statenvergadering van de Nederlandse antillen begonnen. Vanaf morgen bestaan de antillen niet meer en gaan.